Goedemorgen. ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De huizenprijzen zijn vorig jaar door het dak gegaan. Gemiddeld betaal je voor een woning nu een vijfde meer dan een jaar geleden. Dat zeggen makelaars. Zij zien dat het steeds lastiger wordt om iets te kopen... en dat het ook moeilijk gaat worden om de problemen op te lossen. De woningmarkt zit weer op een dieptepunt. Er zijn zo weinig woningen die aangeboden worden door potentiële verkopers omdat ze geen zicht hebben op nieuwe woningen, dat wat dat betreft het nieuwe kabinet een behoorlijke opgave voor de boeg heeft. De woningen die wel te koop komen zijn vaak snel weg. Gemiddeld binnen 23 dagen en in 8 van de 10 gevallen ook nog eens voor een bedrag boven de vraagprijs. In Frankrijk gaan veel leraren vandaag de straat op om te demonstreren. Het onderwijs is daar nog open, maar veel leraren klagen over alle maatregelen, zegt correspondent Frank Renaut. Wachtrijen voor een test, docenten die lijsten moeten bijhouden met welke kinderen besmet zijn of niet... welke kinderen getest zijn of niet, of ze nog moeten worden getest en wie in de klas mag blijven of thuis moet blijven. De docenten willen dat de ventilatie beter wordt geregeld en dat ze betere mondmaskers krijgen... Op twee plekken is gisteravond een stille tocht gelopen voor jongeren die afgelopen week overleden. In Middelburg werd de 15-jarige Tim herdacht, die werd doodgestoken. En in Haarlem was er een stille tocht voor Sam van 17, die verongelukte. ongelukte. Ergste dagmerrie als je dat moet overkomen. En het minste wat je kan doen is je respect tonen naar de ouders en voor Sam... En in China geen half werk met lockdowns. Daar gaat een hele stad op slot als er ergens corona wordt gevonden. En soms zorgt dat voor ongemakkelijke situaties. Chinese media schreven over Wang die op blind date ging. Maar tijdens die blind date ging ineens de stad op slot... en dus zat ze met die guy van der date opgeschreven. Echt een vlammend spektakel werd het niet. De vrouw vertelde dat haar blind date matig kookt... en zo stil is als een houten pop... Om de tijd te doden hield ze een videodagboek bij en dat is helemaal viral gegaan in China. Het weer nog, in de zuidelijke helft van het land is het grijs en er kan ook nog steeds dichte mist voorkomen. Daar wordt het vandaag niet warmer dan een graad of vier. In het noorden kan de zon wel even doorbreken en daar kan het acht graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A7 hoorn Zaanstad door een ongeluk 20 minuten vertraging in 6 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. A19 Amstelveen, 5 kilometer file tussen Gaasperdam en Amstelveen. Het zijn omrijders omdat op de A10 ring Zuid richting Den Haag een flinke file staat. Door afgevallen lading betonblokken bij de Nieuwe Meer. Twee rijstroken dicht. 40 minuten vertraging vanaf Afrit Watergaasmeer kom je al in de file. En tot zover de verkeersinformatie.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 you 6.9. ZFN Zf. Robin en ik had me jas al aan ze zei wacht je nog heel even en nog geen vijftien seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan nee zij is niet belegen. ik zie dat elke jongen stiekem naar de kijkt zij heeft alles binnen handbereik. maar zij wil mij en dat wil ze laten weten zij wil mij ze is veel togegeven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 Zij weet dat elke onne stiekem naar de kijkt. Zij heeft alles binnen handbereik, bereik. Maar zij wil mij. En dat wil ze laten weten. Zij wil mij. Ze is veel toch gegrepen. Maar nog voordat ik me voorbal stellen, stond ze op mijn lijf geschreven. Ze wil mij, jij, ja, jij, Ja, ze wil mij. Diving.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 And my back begins